4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Boll. Zometeen in vrijdagmiddag live. De Algemene Onderwijsbond is boos op minister Jet Bussemaker en stopt het overleg over een nieuw onderwijsakkoord. Maar nu eerst het NOS-journaal Jan Koekkoek. De oneenigheid in het kabinet over het mensenrechtenbeleid van PvdA-minister Timmermans is opgelost. Timmermans had zijn nota twee weken geleden al willen presenteren, maar de VVD blokkeerde dat. Met name VVD-minister Kamp had de indruk dat Timmermans te veel eisen wilde stellen aan bedrijven die actief zijn in landen waar de mensenrechten onder druk staan. In overleg is de nota hier en daar aangepast, waardoor het kabinet er groen licht aan kon geven. In de nota van Timmermans staat het beschermen van vrouwen, seksuele minderheden en mensenrechtenactivisten voorop. Amerika gaat het Syrische Verzet waarschijnlijk eenvoudige wapens leveren. Het zijn wapens waarvoor geen uitgebreide training nodig is. Washington zou willen voorkomen dat er Amerikaanse trainers naar Syrië moeten worden gestuurd om de rebellen wegwijs te maken met ingewikkeld wapentuig. Ook moet worden voorkomen dat geavanceerde wapens in handen vallen van extremisten. Het besluit om wapens te leveren is genomen na de Amerikaanse vaststelling dat het Syrische regime chemische wapens heeft ingezet. Syrië noemt die verklaring een grote leugen. Minister Timmermans wil dat er snel een VN-onderzoeksteam naar Syrië gaat. De SP legt zich neer bij de bewering van Kamervoorzitter van Miltenburg dat ze niet wist dat Senaatsvoorzitter De Graaf, PVV-leider Wilders, geen prominente plek wilde geven bij de inhuldiging van de koning. SP-Kamerlid Van Bommel zette eerder vandaag vraagtekens bij haar rol. Hij zei dat Van Miltenburg een probleem voorzag... toen hij weigerde voor de commissie van in- en Uitgeleide. Hij zag daarin de mogelijkheid dat de Kamervoorzitter ook wilde voorkomen... dat Wilders zitting zou nemen. Maar na een gesprek met SP-leider Roemer trekt hij zijn opmerkingen terug. De eerste Kamervoorzitter De Graaf stapte vannacht op... als gevolg van de commotie rond de inhuldigingscommissie. In Antwerpen is gisteravond een Nederlandse vrachtwagenchauffeur omgekomen... toen er iets misging bij het lossen van vloeibare CO2. De vloeistof kwam vrij en verdampte. Vermoedelijk is de man daardoor gestikt. Omdat de koolstofdioxide een temperatuur had van 70 graden onder nul... was het voor hulpdiensten moeilijk om de chauffeur te bereiken. In de buurt van het ongeluk werden 60 mensen geëvacueerd... omdat er na het verdampen van de CO2 nog lang een verstikkende wolk bleef hangen. HAVO-leerlingen van het Edith-Stein-college in Den Haag moeten het examen Duits overdoen vanwege een blunder. De nagekeken examens zijn bij een docent thuis bij het oud papier terechtgekomen en door de papierversnipperaar gegaan. Daardoor konden de examens niet door een tweede docent gecontroleerd worden. En dat is verplicht. De zes leerlingen van de Haagse leraar Duits moeten opnieuw examen doen in de herkansingsperiode volgende week. Dan nog het weer. Vandaag zon, maar ook wolkenvelden en maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnige periode, maar ook enkele buien. En de wind trekt aan tot hard aan zee. Zondag zonnige periode en met 17 tot 22 graden is het dan iets warmer. Verkeersinformatie, van de John Suoka. De avondspits stelt nog niet veel voor. Ze zijn slechts 35 kilometer in totaal. Langs de fiets staan op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer. Op de A15 Europort richting Rotterdam. Daar staat tussen Hoogvliet en Knooppunt Vaanplein 8 kilometer. En verder nog een niet-dagelijkse wiel op de N280. Weert richting Roermond. Daar staat tussen Horn en Roermond 3 kilometer. En zo direct bij Brussel over de publieke omroep op internet. De komst van Fox en de aftakeling van Facebook.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 Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie rechterhersenhelft. De creatieve helft. Ik ben Lucas Ellerbroek, sterkundige. Met een sterk ontwikkelde linkerhersenhelft. Om te analyseren. Ik ben Bianca de Kroon, belastingadviseur bij Mazaar. Waar we beschikken over een prima linker- en rechterhersenhelft. Mazaar, accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazaar, verandert kennis in kansen. Kijk op Mazart.nl. Dit is Radio 1. Apro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Welkom terug. Hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. De Algemene Onderwijsbond is boos op minister Jet Bussemaker. Walter Drescher komt uitleggen waarom ze zijn gestopt met overleggen. En Bert Brussen over de publieke omroep op internet... de komst van Fox en de aftakeling van Facebook. Reageer erop via uh, Twitter, hashtag AfroVML... of bekijk ons via de website vrijdagmiddaglive.afro.nl. De rubriek over privacy... We gaan nog even verder praten over de onthullingen rond de NSA en PRISM. Maar dan gezien vanuit de politiek. Bij ons in de studio, mevrouw Henny Drooglever. Eh, Privacy-specialist van het CDA. Welkom, eh, mevrouw Drooglever. U bent ja. geschrokken van deze openbaring van eh, Edward Snowden. Ja. Dat maakt een enorme indruk eh, op ons persoonlijke leven. Zo zei ja, u. dat is inderdaad een hele vervelende zaak. Het is te begrijpen dat dit soort dingen misschien nodig zijn in de strijd tegen terrorisme. Maar om dan op die manier te werk te gaan, dat is toch niet in de haak. Nee, dat is het zeker niet. Maar is deze klok want zo noemen we zo iemand. Is deze Edward Snowden nu strafbaar? Nou, dat vind ik helemaal niet. Volgens mij is het alleen maar goed wat hij gedaan heeft. Hè? De, dit moet gewoon ophouden, anders zal het alsmaar verder gaan. Maar deze intensieve screening is toch ook noodzakelijk... voor de terrorismebestrijding? Het is het een of het ander. Ja, maar dit gaat echt te ver. En het gebeurt in ons land op nog veel grotere schaal. Hè? En dan met name waar we dat helemaal niet verwachten. Uh, en dat is? In de dierenwereld. En daar hoor je niemand over. Nou, daar wil meneer uh, Gluurburger dan misschien wel over meepraten. Ja. Het vogelspecialist van de PVV. Ja. Die ons straks na het nieuws misschien nog alles gaat vertellen over zijn hobby. Het vogelspotten. Nou, maar daar loopt het dus helemaal de spuigaante uit, hè, bij die vogelaars. Uh, hoezo? Nou, wat die doen, dat is nog veel erger dan wat er in Amerika gebeurt. <laughs> is dat zo, uh, meneer Gluurburger? Nou, ik ben een verwend vogelkijker. Aan op de weg hier naartoe heb ik de wespendief gezien. Uh, vanmorgen nog de terekruiter. En gisteren de diadeemplevier. Dus dit zijn erg fijne tijden voor ons vogelief hebben, was. Er is ontzettend veel zin in de lucht op het ogenblik. Ja, dat is nou juist het probleem. Meneer Gluurburger hier maakt zich herhaaldelijk schuldig aan het schenden van de privacy van dieren. Pardon? U loert met uw verrekijker naar vogels. Ja, dat doe ik en dat vind ik heerlijk. Nou, dat is vind ik schandalig want dat kan helemaal niet. Hoezo kan dat helemaal niet? Ja, hoezo mevrouw Droogleven? Dat is een inbreuk op de privacy van de dieren, en in dit geval van de vogel en daar ben ik pertinent tegen. Ja. Is dat niet een beetje overdreven, mevrouw Drooglever. Ja. Laten we teruggaan even naar Prism en uh, Edward Snowden. Oké, okay, uh, hoe zou u het vinden ja. om regelmatig bespied te worden als u zit ah. te eten, ja. als u in het bad gaat, als u de liefde bedrijft met uw echtgenoten? <laughs> dat kan toch eenvoudigweg niet? Ja, niet prettig, maar zover is het nog lang niet hoor. Nee, dat lijkt me ook een beetje paranoia. Maar dat doet u de hele dag met uw verrekijker bij die vogels. Ja, maar mevrouw, het zijn toch maar dieren? Ja, ze hebben er toch geen last van. Het zijn toch maar dieren? Nou, dat is juist... Een Gemeene, die kunnen zich niet verdedigen. Nou ja. die, die opgezette ijsbeerknoet... die nu weer hier in is in Leiden neergezet wordt... daar heeft dat beest toch helemaal niet om gevraagd? Nou, dat valt toch allemaal... Helemaal dan... niet, meneer Gliber. Nee. En wat denkt u van al die filmpjes van ja. dieren die op internet staan... die daar volkomen belachelijk gemaakt worden? Katten op de wc. WC. Honden die uitglijden op, op het, het ijs, ijs of in het water vallen. schandaal. Ja, maar dat is toch hartstikke leuk. Ik moet er al altijd fris. Om lachen. Oh ja, nou wat zou u ervan vinden als u zo op internet uitgelachen werd, meneer Gluurburger? Nou, ja, denk... nou, ik zelf zou het afschuwelijk vinden. Maar, ja, maar ik, ik denk eerlijk gezegd dat u wel iemand bent om uit te lachen. Weet je, als je wel, te... wel, Wat zegt u, meneer? Nou, dat ik u ga zo uitlachen op internet. Pardon? Ja. Nou, en, en ik zou nooit met mijn verrekijker op zoek gaan naar u om nee. u van dichtbij in het bad te zien. Oh, <laughs> oh nee? Nee, alsjeblieft niet. <laughs> En die drooglevervogel. Ja. ja, in haar eigen habitat. Vindt u dat leuk? Vindt u dat zo leuk? Ja. Weet u wat ik leuk nee. vind? Nee, niet mijn verrekijker. Die is nog van mijn opa geweest. Hier. Uh, mevrouw niet... Drooglever, alsjeblieft. Is die fles wijn voor mij? Uh, uh, ja. Is dit uw bril of de mijne? Ja. Henry van Loon, Marjan Luif en Kees van Amstel. Maandenlang heeft de Algemene Onderwijsbond met het ministerie van Onderwijs rond de tafel gezeten voor een nationaal onderwijsakkoord. Tot gisteravond. De AOB heeft er genoeg van. Stop met de onderhandelingen. Bij ons aan tafel wat adresje. voorzitter van de onderwijsbond, welkom. Bert, wat heb jij voor onderwijs genoten eigenlijk? Of heb je ervan genoten? Nou, niet te fan Ik vond onderwijs uh, verschrikkelijk. School. Maar ik heb eigenlijk alleen uh, MAVO. En een soort van HAVO. En toen heb ik op mijn 21ste het toelatingsexamen gedaan voor de universiteit. Aha. En, en, en de universiteit, daar ben je ook nog naartoe gegaan? Ja. En, en ook nog afgemaakt? Nee, ik heb een proper thuis wel. Je hebt proper thuis? Dat wel. Ja. Het is, uh, de, ja nou, laat me even de, tot de kern van de zaak komen in dit Want uh, ik zei het in de inleiding. U bent boos op minister Bussenmaker. Waarom? Nou kijk, er zijn in het onderwijs uh, een paar hele grote problemen. We hebben een lerarentekort, de werkdruk loopt op. Uh, er is uh, steeds grotere klassen. Leraren krijgen voortdurend nieuwe taken... omdat schoolbesturen te weinig geld krijgen van de overheid... om het allemaal uh, goed te laten lopen. Daar zitten we nu een paar maanden over te bakkeleien. En als ik nu terugkijk, dan hebben we daar eigenlijk geen millimeter uh, vooruitgang geboekt. Terwijl de minister steeds zegt van ja, onderwijs is zo belangrijk voor de toekomst van het ja. land. We moeten veel meer uh, intelligente mensen hebben en uitvinders... zodat we beter uh, economisch kunnen scoren en zo... Als ik die twee dingen met elkaar vergelijk, dan denk ik, ja, ik zit daar eigenlijk mijn, mijn tijd maar te verdoen. Dus uh, wat, wat is het grootste struikelblok? Er zijn een aantal uh, struikelblokken. Kijk, we hebben al een aantal jaren te maken met, uh, met de nullijn. Dat wil zeggen dat de, uh, de, de regering onze salarissen uh, uh, bevroren heeft... Daarvan kun je dan zeggen van goed, dat is vanwege de crisis en zo... maar het, het gaat al jaren zo door. Zes miljard en... moeten ze er weer extra bij bezuinigen. Precies, dat lees je dan in de krant. Uh, terwijl je dus op het ministerie dan uh, zoete broodjes op, opgedist krijgt, zeg maar... lees je dat soort dingen s'avonds in de krant als je thuis komt. Maar ja, dat is ook wel een realiteit, toch? Nou, kijk, ik weet niet of dat een realiteit is. Uh, er zijn tegenwoordig ook veel economen die zeggen van... Uh, je zou eigenlijk in deze situatie juist niet zo sterk moeten bezuinigen. Dat moet je bewaren als de belastinginkomsten weer wat gaan, uh, gaan meevallen. Want wat je nu dus doet, is de, is de economie stuk maken... met te sterke bezuinigingen. Iedere ronde levert weer nieuwe werklozen op. Nieuwe onkosten, lagere belastinginkomsten. Dus dat tekort, dat wordt alleen maar groter. U zegt, het geeft uit. meer geld uit aan het onderwijs? Nou, kijk, het aardige van onderwijs is natuurlijk dat dat geld wat je daar uitgeeft... dat dat ook een investering is in de toekomst. Want die kinderen die nu op school zitten... die moeten later moeten die het geld gaan verdienen voor Nederland. He, dus hoe, hoe meer je die kunt leren... En, ja, en, en dat hoe... zeggen ondernemers ook en allerlei andere sectoren natuurlijk. Nou, dat, dat klopt. He. Iedereen breekt natuurlijk voor zijn eigen parochie. Maar ik denk toch he, dat, dat uh, het vrij duidelijk is... dat als je uh, een, een euro nu investeert in een kind wat nog een lang leven voor zich heeft... waarin hij misschien wel een soort tweede Albert Einstein... Uh, is dat dat dus wat anders is dan dat je het investeert in uh, het, uh, het verzorgen van, uh, te, van, uh, van mensen in de zorg... die misschien wel uh, ook zelf uh, heel ongezond geleefd hebben en zo. Dat is, ik gun het ze best, mm. maar het is toch een beetje meer nou ja, goed, uh, laat... investeren in het verleden in plaats van investeren in de toekomst. Maar levert een hoger salaris beter onderwijs op? Nou kijk, dat werkt als volgt. Uh, we hebben in Nederland de hoogste uh, tekorten aan, aan leraren van uh, van alle uh, ontwikkelde landen. Uh, en dat heeft met een heleboel dingen te maken. Maar onder, onder, onder andere natuurlijk met de manier waarop je, waarop je betaalt. En dat zul je niet meteen merken. Maar op de lange duur gaat dat toch uh, behoorlijk schuren. Je ziet nu dat uh, van de honderd van uh, uh, afgestudeerde leraren die dan beginnen aan dat beroep, Dan zijn er na een paar jaar zijn er daar nog twintig van over. Want die zijn in de tussentijd zijn die wat anders gaan doen. Die gaan dan voor een verzekeringsmaatschappij werken of zo. Het zijn, ook, het zijn intelligente mensen. Dus die hebben wel mogelijkheden om weg te komen als het ze niet bevalt. Want het gaat ze vooral om het geld? Nou, dat zeg ik ook niet. Alleen geld is natuurlijk in de samenleving een belangrijk iets. Mm -hmm. dat, dat, dat is een... Ja, je kunt... Maar is dat de reden dat u, dat u met het overleg stopt, dat die nullijn vastgehouden wordt? Nou nee, kijk, het, het is begonnen met die nullijn. Vervolgens stond er in het regeerakkoord stond er dat wij, uh, uh, althans de leraren zouden dan geld krijgen voor professionalisering. Uh, op, uh, op voorwaarde dat we de, de oudere regelingen afschaffen. Uh, nou hebben we eerder al uh, daarover zitten praten. Over de oudere de, regelingen dat leraar dat eerder kunnen zijn, stoppen? Boven of... een bepaalde leeftijd kun je dan minder werken stoppen. Dat kan al niet meer, dat is al eerder uh, uh, beëindigd. Maar je kunt nu dus uh, minder gaan werken als je, als je ouder mm -hmm. bent. En wij vinden dat op zich uh, niet verkeerd... omdat het een vrij zwaar, uh, zwaar beroep is... Um, maar het, het principiële punt voor ons bij die eh, maatregelen uit het regeerakkoord... is eigenlijk dat wij zeggen... ja, de regering heeft het, het overleggen over de arbeidsvoorwaarden... dat hebben ze eh, gedelegeerd aan de sociale partners. Ze hebben gezegd, dat willen wij niet meer centraal doen. Dat moet maar decentraal moet dat opgelost worden. Ja, als je dan... Uh, even later dus gaat opschrijven wat daaruit moet komen... uit dat decentrale overleg... dan, dan, laat je het dan niet zie werkelijk ik er je er niet zo groot meer in. Nee. nee, want dan kan ik ook op een ledenvergadering of zo... als die, als die leden komen discussiëren... Ik zeg ja, ik hoop dat jullie een uh, leuke discussieavond hebben. Maar één ding, de, de, de uitkomst van deze avond heb ik Je met de minister al, vast. al vastgesteld. Is het niet zo dat het onderwijs door de vergrijzingen... we krijgen steeds meer ouderen en minder jongeren... dat die vanzelf ook minder zou hoeven te kosten? Dat klopt, ja. De, de, op het moment dat dus, uh, die, die grijze groep uh, met pensioen gaat... dan, dan uh, dalen de kosten ook. Alleen doordat de regering ook steeds de pensioenleeftijd verhoogt... Uh, wordt dat moment dat dat uitgesteld. gaat gebeuren wordt steeds uitgesteld. Ja. Zeg maar. ja, de, als u daar zoveel bezwaar tegen hebt tegen de aanpak hè, van de minister... is het dan wel verstandig om uh, niet meer met het te praten? Nou... Dat, dat, zou, dat zou je kunnen zeggen. En ik moet ook zeggen, er zijn collega's van mij die wel met haar blijven praten. Dus die hebben een andere keuze gemaakt. Dat zou direct sluiten een akkoord zonder u. Ja, dat, dat risico loop je. Um, ik zie alleen wel altijd twee mogelijkheden. Kijk, ik kan dus uh, op een akkoord aansturen met een minister. Maar ik kan ook met de Kamerfracties praten. En proberen via moties en voorstellen. Via de Kamer. Dus mijn, u wil de mijn Tweede Kamer overtuigen. Nou ja, kijk, dat is, dat is eigenlijk het normale... Uh, uh, Democratische proces. Uh, ja. Ja, maar uh, denkt je... u dat u daar een meerderheid zult vinden? Nou, ja, Dat hangt er dus een beetje vanaf. Het probleem van de huidige regering is natuurlijk... dat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Dus dat ze om die Eerste Kamer mee te krijgen voor bepaalde voorstellen... dat ze dan steeds proberen om een van de oppositiepartijen mee te krijgen. Uh, uh, mee te krijgen. Een beetje uh, de, de, de Jolande-Sap-methode, zal ik maar zeggen. En uh, ja, dan, dan, dan zie je toch dat je daar vrij ver mee kunt komen. We hebben bijvoorbeeld een paar weken geleden... hebben we met de minister onderhandeld over uh, verbetering van de medezeggens... Daar wilden ze absoluut niet van horen. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die zegt die medezeggenschap moet verbeterd worden. En dus dan zie je dat de, ja. die, die twee sporen. Gaat, uh, ik heb ja, één vraag. Ik las ja. dat de minister die vindt dat u helemaal niet uit de onderhandelingen bent gestapt. Die, oh. heeft, die, die heeft het idee dat ze gewoon nog verder met die onderhandelingen. Die zitten wachten. Dat, dat heeft ze mij niet gezegd. Ik, uh, nou, dat, ik las het in het Algemeen Dagblad. De minister zegt van ja, maar. U moet er nog even, dat even bellen. De gaan dat niet zal ik zeker komt. doen. Ja. Ja, nee, ik zeg het even. Voordat ik, uh, u, ja. ik, uh, ik heb gisteren. Nee, echt. Ik, heb, ik ben opgestaan. Ik heb mijn tas ingepakt. Het was heel ik, duidelijk, vindt ik, u. Ik heb goede dag gezegd. Ze heeft me nog een hand gegeven. Het was ook niet uh, met rode kop. Of zo. Maar uh, nee, ik weet daar helemaal niks van. Nou, ik heb geval... vandaag ook niks van er gehoord. Misschien hebben ze geluisterd. <laughs> dan weten ze dat u voorlopig niet meer opkomt dagen. Of dat u op zijn minst gebeld moet worden. Dat uh, zal dan ik, de ik beste u... conclusie zijn. Tot zover ja. voor de uitleg. wat de uh, het restje van de Algemene Onderwijsbond. Zo direct Bert Brussel. Maar nu eerst weer muziek. Harderwiergminis. I can hear a black dog howling in the night, like Dog. Bad dog He's walking around me Confronting me, all oh, right Black dog Bad dog He's moving with that motion I feel him with all his might Black dog Bad dog He can sense all my emotion. He takes away my pride, black like dog. Bad dog. Woo, boo, boo, boo, boo, woo woo boo, boo, boo, boo, boo, woo woo boo, boo, boo, boo, woo boo, boo, boo, boo, woo woo boo, boo, boo, woo woo boo, boo, boo, boo, woo hoo hoo hoo lies Martin Schepping, Jan van en Harderwiech Minis, Black Dog. Uh, speel je ook nog op Oerol, Harderwiech, of niet? Nee. Ah, wat jammer. Nou ja, want dan denk ik, dat kan ik leuk zeggen dat open je morgen vanaf Oerol komt. Maar goed, dat, dat is wel het geval namelijk. Dankjewel je wel, Bert Brusse van de Post-Online. Ja. Wat het van de Onderwijsbond ook nog uh, aan tafel. Goed, Goed dat je het over Oerol hebt, Jan. Ik, wou, ik wilde nog tegen je zeggen, Jan. hoe je is weer fan begonnen. Van, nee, ja. Ik weet dat jij fan bent. Ik weet dat jij ja. elk jaar met je vrouw samen in hetzelfde uh, jas. Wat het Dresje misschien de mensen. wel naar Oerol of niet? Nee, nee. Ook nee. niet. Nee, nee. nee geen zei. fans hier van Orol. Maar we gaan het over heel andere dingen hebben. Ja, nee, sorry. De, de NPO, de Nederlandse publieke omroep... heeft eindelijk haar nieuwe website online. Uh, dat heeft ze minimaal 100.000 euro gekost... voor de domeinnaam NPO. Want die was namelijk van de Nederlandse postduivenhoudersorganisatie. Uh, destijds aangekocht. En toen wilde Henk Haaghoort heel graag... dat er een soort BBC-model te beginnen op internet... van alle publieke omroepen. Die is nu online. En ik moet zeggen dat ik daar nog wel redelijk gelukkig van werd. Want... Kijken. Alle uh, programma's van de publieke omroep worden in elk geval gelivestreamd. Dat werd wel eens tijd, dat hadden ze tien jaar eerder mogen doen. Dus maar, gewoon uh, tv kijken op je computer? Ja, je hoeft naar www.npo.nl en je kan daar gewoon al je programma's live zien. Uh, het moet ook uitzending gemist gaan overnemen, want het is dus een uitzending gemist uh, sectie. Ik kan iedereen aanraden om gewoon nog uitzending gemist te blijven gebruiken. Want het embedden met linkjes werkt allemaal nog niet zo heel goed. En sowieso dat embedden, dat blijft dus een probleem voor de publieke omroep. Want die livestreams kunnen nog niet worden geembed. En ik heb ze even gevraagd of... Uh, Wat met embedden bedoel je dan? Uh, dat je uh, dus uh, de, de hele player, dus het hele filmpje, gewoon op je website kan zetten. Dus net, okay. uh, net als YouTube. Hmm. Ja, dat gaat bij radio in elk geval ook niet gebeuren. Want ze willen toch heel graag dat de mensen op de sites van de radio ja. zelf blijven. Dus als je dit programma live meeluistert, dan is het de bedoeling dat je op de site van Radio 1 blijft en niet op je eigen site. Dus er zit nog een, uh, heel wat te gaan. Maar ik, ja, waar een vertraging dan door is, daarom noemen wij altijd onze eigen site. Maar het zou goed zijn als het op één plek gewoon. Uh... Ja dat, dat is het, ja, dat is het nu. Dus je kan, je kan wel live meeluisteren naar radio. Maar ik, ik wil graag dat mensen op hun eigen site... Want er zijn heel veel fans van bijvoorbeeld vrijdagmiddag live, dat begrijp je. Natuurlijk. Die willen dat op hun eigen site kunnen zetten. Maar jij vindt het allemaal... als een, niet de grootste fan van het publiek omroep wel een vooruitgang? Uh, nou ja, omdat ik, bedoel, ik heb wel eens aangestoord dat, dat ik niet alle programma's live mee kan kijken. Mm. Als ik thuis op bed lig. Wat het is er een laptop... aanvulling als je via internet uh, ook tv kunt kijken? Ja, ik vind het heel erg makkelijk. Want je kunt dan ook het aanpassen aan je eigen tijdschema. Hè? Bij, die, bij die vaste programmering moet je natuurlijk altijd op je horloge kijken. Is het al begonnen en zo. Dus dat is ik, vooral uitzending gemist. Ik vind uh, het geweldig. En ja. ik, ik heb dan ook een, een tablet. Dus dan kun je ook overal gaan zitten waar je wilt. Dus als er lawaai is, ga je gewoon ergens ja. anders naartoe Welk bent u? Ja. Ik, ben, ik ben ontzettend oud, maar... Wat jij denkt? De tablet en wat de je dat De, de televisie, uh, dat is inderdaad voor... Nou, u zit er uit als 40 natuurlijk. Maar de televisie, <laughs> kijken is, is toch de wat uh, oudere Nederlander. Maar u bent al heel digitaal. En ik denk dat dat heel goed is. Hmm. Dat zouden meer mensen moeten Maar ja, dat, ja, maar mijn, uh, mijn, ja? mijn tante van 92, die, uh, die vorige week overleden... is had ook een iPad, hoor. Ik bedoel, oh. het drinkt soms toch door tot, uh, tot de oude de oudere generatie. oudere generaties, bed. Ja, de bed En het, dan gemak, dan het gemak is natuurlijk uh, ook... ook ook Skype en zo. Het is allemaal zo heerlijk simpel. En, en met de maar, kinderen en maar, maar de kinderen. Goed, maar, maar die doelgroep, dus, dus een oudere doelgroep... die dat minder heeft, was ook een reden... waarom die vertragingen nog zo lang ja, ja. zitten. Waarom ja. dat allemaal nog zo lang duurt. Even voordat het tij tijd om is. Ja, vier door. Het leidt af. Nee, maar er komt ook concurrentie aan voor de publieke omroep. Ja, Fox. Uh, Fox het bekende Fox van Rupert Murdoch. Daar is de publieke omroep niet blij mee. Daar is niemand heel blij mee. Want het is concurrentie. Ik vind dat wel leuk. Ik ben er heel blij mee. Die hebben een licentie van uh, eredivisie. Voetbalwedstrijden. Dus die gaan concurreren met Nos. Vandaar dat het Nationaal van de Week opende met uh, een soort bozig verhaal over Fox. Terwijl er belangrijk uh, ander nieuws was, bozig. Dat zei, ach, maar joh, het was. juist Heel veel mensen vonden dat het veel te lang was. Nou ja, maar het, het, precies. Uh, het was een beetje uh, van: oh jee, Fox komt eraan. Pas op mensen. Want bij Fox denken de mensen meteen aan het Amerikaanse nieuws. En dat is uh, tendentieus en stigmatiserend. Het is wel Rupert Murdoch. Het is Rupert Murdoch, ja. ja. En dat is de grote foute kapitalistische baas. Zoiets. Vind maar, nou, ja. nee, dat vinden de mensen zeggen. die zo tegen Fox zijn. Maar ik ben er ja. een groot voorstander van. Ja, nou ja, goed, Want concurrentie net... voor de publiek omhoog, maar ook voor de commerciële natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Natuurlijk, maar En het is nog maar de vraag trouwens wat ze gaan doen hè, met die voetbalrechten. Ja, het is sowieso de vraag wat ze gaan uitzenden. Dat is wel eerst zin ja. dan geloven. Ja. Maar het is dat, ze, dat ze, ze beginnen gewoon met een, met een open kanaal. Een tv-kanaal waar, waar, waar je dus niet voor hoeft te betalen. Nou ja, dat is, dat, dat is leuk. Dat is uniek. Want we hebben wel nee, bijvoorbeeld HBO ook Amerikaanse zender. Maar dat is een betaalzender. Daar mm -hmm. moet je bij je, je kabelaar extra voor betalen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, misschien is het gewoon een sport 7-2. Wat het je sportliefhebber? Ik ben geen sportliefhebber. Het gaat volgens mij ook niet om publiek of privaat. Het gaat om, is er censuur? Er zijn landen waar de publieke omroep de lange arm van de staat is. En daar, daar ben ik absoluut tegen. Maar waar zit u en censuur? En als er de lange arm is van een of ander commercieel bedrijf... vind ik dat ook niks. Nee, maar we hebben hier hele goede RTL Nieuws bijvoorbeeld. Nieuwsrubriek. Niks, ja, nee, geen dat censuur. Vind ik niet dat je dat aan kunt merken. Nee. Althans, ik ben natuurlijk geen specialist. Hoe zit, hoe zit daar censuur in? In RTL Nieuws heb ik er nooit wat van gemaakt. Maar mee. bij Fox. Nou, dat, dat, dat, dat, dat hoor je dus. Dat, dat, ik, ik kijk ook niet naar de Amerikaanse nou, televisie. Dat, maar vooral dat ze op onoorbare manieren oh. nieuws verzamelen. Dat ja, is geen... ja, het is geen zijde. Ja. En heel selectief uh, feiten vermelden. Ja. Hè? Dingen, uh, een, beetje, een beetje Michel Bachman-achtige versies geven van gebeurtenissen en zo. Dan denk ik, ja, dat lijkt me dus vrij kwalijk. Maar... U zit er niet op te wachten. Nee, dat weet ik niet. Ik, ik ben ook dol op Amerikaanse series. Dus misschien dat ik er toch wel uh, uh, aan verslaafd raak op een ogenblik. Maar ik had u nog wel de nieuwe Nederlandse Bill O'Reilly gezien. Maar dat kan dan <laughs> toch niet zo gebeuren, eerlijk gezegd. Jij gaat kijken. Nou ja, nogmaals, maar ik hou ook niet van voetbal. Dus voetbal zal het Nou, Het wordt ook niet wordt. alleen maar voetbal. Nee, maar dat is natuurlijk Peter Lubbers, onze huidige afrobaas, wordt de baas van, uh, van Fox Nederland. En uh, die gaat oh, ook leuk, meer dan alleen sport. Heel veel opium. Top. Nou, <laughs> nou, ik ga kijken. Bij Fox VMA. Dankjewel Bert Brussen. Dankjewel Walter Drescher. En uh, ja, ik weet niet, als de minister nog zit te wachten, hij komt niet meer. <laughs> uh, zo direct het radio Nationaal, Lucelle Carrasso, wat gaan jullie doen? Goedemiddag Jan. Uh, Goedemiddag. Cultuur, Oerl, Pinkpop zijn begonnen. Sport, Robert Maaskant, die gaat als trainer naar Wit-Rusland. En politiek natuurlijk napraten over Fred de Graaf en Geert Wilders. Dat zo in het Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Lucella Carrasso. Dit was vrijdagmiddag live. Volgende week zitten we niet hier in de Kroon in Amsterdam, maar in Den Haag... bij het Festival Klassiek, waar u ook van harte welkom bent. Ik dank Harden Minis voor de muziek, het publiek thuis en vooral hier voor de aandacht. Het nws met Marjan Koekoek. Dit is Radio 1. Gemeenten en provincies krijgen de mogelijkheid om megastallen te beperken... als de volksgezondheid in het geding is. Staatssecretaris Dijksma gaat de wet aanpassen... zodat lokaal bepaald wordt hoe groot megastallen zijn... en hoeveel dieren er gehouden mogen blijven. De discussie over de beperking van de megastallen loopt al jaren. Op het gebruik van megastallen komt steeds meer kritiek. Onder meer vanwege dierenwelzijn en gezondheidsrisico's van omwonenden. Het kabinet wil de omvang van megastallen niet landelijk bepalen... maar per gebied bekijken. De onenigheid in het kabinet over het mensenrechtenbeleid... van PvdA-minister Timmermans is opgelost. Zijn nota werd tegengehouden door de VVD... Met name VVD-minister Kamp had de indruk... dat Timmermans te veel eisen wilde stellen aan bedrijven. Er zijn een aantal zaken aangepast en nu is de nota er dan toch. Timmermans richt zich in zijn mensenrechtenbeleid... met name op het beschermen van vrouwen, seksuele minderheden... en mensenrechtenactivisten. Amerika gaat het Syrisch verzet waarschijnlijk eenvoudige wapens leveren. Het zijn wapens waarvoor geen uitgebreide training nodig is. Washington zou willen voorkomen dat er Amerikaanse trainers naar Syrië moeten worden gestuurd om de rebellen wegwijs te maken. Ook moet worden voorkomen dat geavanceerde wapens in handen vallen van extremisten. De Tsjechische premier Netjas weigert af te treden, hoewel er ernstige verdenkingen bestaan tegen zijn kabinetschef. Zij werd woensdag gearresteerd. Politie en justitie beschuldigen de chef ervan dat ze de vrouw van de premier heeft laten bespioneren. Premier Netjas is in een echtscheiding verwikkeld. De spionage zou later zijn gedekt door de chef van de militaire geheime dienst en dienstvoorgangers. Een man uit Veghel heeft 16 jaar cel gekregen... voor het doden van een kickboxpromotor en het neerschieten van de broer van de man. Dat gebeurde bij een kickboxgala in Zijtaart in Brabant vorig jaar. De eis was 20 jaar voor moord, maar de rechter achter alleen doodslag bewezen. En bij een ongeluk op een boorplatform op de Noordzee... zijn twee mensen omgekomen. Ook raakte een medewerker gewond. Vermoedelijk is een slang losgeschoten tijdens het testen van apparatuur. De nationaliteit van de doden is nog niet bekend. De gewonde man is een Nederlander. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Tot zover. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 60 kilometer virus het een bescheiden avondspits. Een paar opvallende video's op de A1 bij Nare Vesting is een vrachtwagen stilgevallen met een klabband richting Amsterdam. Daar staat 2 kilometer en er is dus één rijstok dicht. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen Marhees en Klopet en Leenderheide. Zes kilometer, daar staat een auto stil, blokkeert er ook één rijstrook. Vrij druk op de A15 van Europort naar Rotterdam. Tussen Spijken en Rotterdam, Sjaloos 11 kilometer... Kilometer. Op de A50 Eindhoven naar Arnhem staat door een autobrand 7 kilometer tussen os oost, oost en knoop het Ewijk. En op de A59 oost richting Zielixee staat voor knoop het hooipodder 5 kilometer. Het NOS Radio Lucella Carasso. Goedemiddag. Onze minister van Buitenlandse Zaken reageert op het nieuws dat Amerikanen wapens gaan leveren aan Syrische opstandelingen. Eindexamenleerlingen die hebben nog twee uur de tijd... wat zeg ik, anderhalf uur de tijd... om tot inkeer te komen als ze iets op hun geweten hebben. Wij volgen natuurlijk het nieuws daarover. En de Eerste Kamer die moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Nou, die zal ongetwijfeld snel gevonden zijn. Er wordt natuurlijk nog heel wat nagepraat over VVD'er Fred de Graaf... die vannacht liet weten zijn functie neer te leggen. Michiel Breedveld, onze politiek redacteur, is in Den Haag. Michiel, goedemiddag. Goedemiddag. De Graaf stond uh, de afgelopen dagen onder druk... omdat Geert Wilders al dan niet opzettelijk buiten de commissie is gehouden... die uh, de nieuwe koning begeleidde bij dat, de inhuldiging. Dat is inderdaad de vraag, hè? Uh, precies. Ja, heb je daar al een antwoord op? Nou, nee, dat, dat is nog steeds de vraag die hangt. En uh, ik begrijp dat Fred de Graaf ook heeft toegezet. Zegt, uh, om nog vragen te beantwoorden. Ja, een van die, uh, ja, eigenlijk de hamvraag is, waarom heeft hij Holdijk, uh, de SGP'er met meer dan 8000 ka kamerdagen, dus veruit het langzittende parlementariër, waarom heeft hij uitgerekend hem gevraagd om zich terug te treden uit dat comité, om uh, de gelegenheid te bieden in de Tweede Kamer voor Kees van der Staaij, om in dat comité te gaan zitten. En door die move kwam be Wilders buiten beeld en kon dus niet meer uh, in dat comité terechtkomen. Ja, waarom heeft hij die beslissing genomen en was dat ook bewust om Wilders buiten de deur te houden? Ja, die vraag hangt nog steeds. En zegt Holdijk daar eigenlijk iets over tot nu toe? Ik heb hem vandaag weer gebeld. Uh, hij is moeilijk te bereiken. Heeft, uh, um, voornamelijk uh, is te bereiken via de vaste lijn. Uh, daar neemt zijn vrouw op uh, vrijwel continu en zegt dan vervolgens dat de heer Holdijk tot 11 uur vanavond nog druk bezig is en zo gaat het vaker. En mobiel bellen heeft geen zin, want die heeft hij toch niet aanstaan. Oké, okay, dus die kan geen licht op de zaak uh, werpen? Nee you <laughs> Um, de Graaf is in ieder geval afgetreden vanwege al die commotie. Nou leek het er vanmiddag eventjes op... Uh, of zijn collega uit de Tweede Kamer ook in de problemen kwam van ja. Miltenburg. Maar die kan blijven. Ja. Gisteren uh, was haar positie eigenlijk stond weer, even, was weer even veilig gesteld. Het leek aan haar voorbij te gaan na het fractievoorzittersoverleg gisteren. Ja, en vandaag dreigde zij toch weer in dat tumult meegezogen te worden. Want wat was het geval? Het SP-Kamerlid Harry van Bommel... die zei dat zij wel degelijk veel beter op de hoogte was dan zij zelf gesuggereerd had. He, want toen hij gevraagd werd in dat comité toe te treden um, en uh, vervolgens weigerde, wist zij meteen uh, te melden dat er een probleem was, omdat zij dan Kees van der Staaij moest vragen en Gerrit Hoeldrijk al aangezocht was. Ja, en Van Bommel suggereert daarmee dat zij dus veel nauwer betrokken is en Mogelijk, dus ook op de hoogte was van uh, de beweegredenen. Nou, Emiel Roemer die heeft in ieder geval dit brandje alweer geblust. door te zeggen, ja, gisteren hebben we dat tijdens dat fractievoorzittersoverleg uh, besproken. En zij heeft daar wel degelijk aannemelijk gemaakt bij de overwegingen van Wilders. Uh, over Wilders absoluut niet betrokken te zijn geweest en daar geen weet van te hebben gehad. En is daarmee dan de lucht nu geklaard? Nou ja, allerminst. Maar dan komen we bij het begin van ons gesprek inderdaad vragen te over. Uh, was er nou een, sprake van een doelbewuste actie? Uh, die tussen Holdijk en van der Staaij. Nou, die aanhoudende discussie uh, was ook de reden uh, voor de VVD-top... om aan te dringen op het vertrek van, uh, van de Eerste Kamervoorzitter. Uh, ja, en premier Rutte hebben we ook nog gevraagd om zijn reactie. Hij respecteert zijn beslissing, maar hij zegt dat niet de geruchten... maar juist die aanhoudende discussie over zijn onafhankelijkheid... de doorslag gaven. Ik respecteer dat aftreden. Hij heeft vastgesteld dat die aanhoudende discussie... over zijn integriteit, zijn functioneren... in deze functie als voorzitter van de Eerste Kamer en Verenigde Vergadering belemmerd. Het feitencomplex laat zien dat er een hele hoop geruchten zijn. Dat hij zelf heeft gezegd, ik had liever Willem-Alexander, de nieuwe koning, niet naast Geert Wilders zien lopen. Uh, hij heeft ook gezegd, ik heb niet bewust erop aangestuurd... dat het daar niet op zou uitdraaien. Hij vond er iets van, maar hij heeft er niet speciaal op aangestuurd. Dat is de brief die hij heeft gestuurd woensdagavond. Dat is het complex wat er ligt. Daar moeten we ons op baseren, tenzij er nadere informatie is. Nou, die nadere informatie is er voorlopig nog niet. Uh, interessant ook, Rutte had geen enkele heeft geen enkele moeite van het beeld... met Wilders uh, en de Koning. Nee, Ze zijn allebei even niet. groot, zei hij nog, <tus> dus uh, dat is een prima beeld. Maar dus... het zou nieuw zijn als hij zou zeggen... ik vind het eigenlijk ook niet kunnen, toch? <tus> nee, maar goed... Uh, Kijk, we hebben er natuurlijk wel naar gevraagd... want de suggestie is in de media ook wel gewekt... dat uh, de graaf op, uh, uh, op, op, op uh, verzoek van de koninklijke familie uh, gehandeld zou hebben. Van Zorg jij er even voor dat Wilders niet bij ons in de buurt komt die dag. Dat vinden wij niet zo prettig. Nou, Rutte zegt, daar ja, kan ik geen enkele uitspraak over doen... maar ik neem wel de volledige verantwoordelijkheid van A tot Z... over het koninklijk huis en alle beslissingen. En hij zegt... Ik heb er geen moeite mee, dus mogen we eigenlijk ook concluderen... dat in ieder geval de officiële woordvoeringslijn is... dat het Koninklijk Huis daar ook geen moeite mee heeft. Nee. En we komen er nooit achter, hè? Nee, we komen er niet achter, maar het is in ieder geval einde de graaf. En daarmee uh, hebben we dus, uh, een, uh, moeten we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Eerste Kamer. En uh, ja, verdwijnt er iemand van het toneel die faam geworven heeft... in ieder geval verworven heeft als uh, oud-burgemeester van Apeldoorn... ten tijde van de aanslag op de speld. Ja, goed. Michiel Breedveld, later deze uitzending meer hier nog over. Dank je wel voor dit moment. Dan gaan we door naar Marcel Bril, die is in Apeldoorn. Want daar uh, sprak Michiel al over. De stad waar de graaf jarenlang burgemeester was. Marcel, Den Haag heeft zich hier nu een dag of drie uh, intensief mee bezig gehouden. Uh, leeft het ook in Apeldoorn, dit onderwerp? Ja, het leeft zeker wel, maar ik heb niet de indruk dat het nou het gesprek van de dag was toen ik hier net aankwam. Toen keken mensen mij aan. Ik heb dan zo'n microfoon hè, waarop staat Radio 1 NOS. Dan keken de mensen mij wat glazig aan, vroegen zich af waar kom je dan voor? Want op het plein hier voor het stadhuis is ook een uh, lokale veteranendag. Waar de uh, veteranen van uh, Apeldoorn en Omstreken vandaag geëerd worden. Kom je daarvoor? Nee is mijn antwoord. Dan keken ze nog even verder en toen zagen ze Ah, vanwege Fred de Graaf natuurlijk. En dat is dus wel iets wat uh, in hun gedachten zit, maar echt heel groot nieuws uh, is het vooralsnog uh, niet. Als je de krant ook bekijkt, de Stentor, dat is een regionale krant, dan staat het wel op de voorpagina, maar niet als openingsverhaal. De Graaf legt functie Eerste Kamer neer en dan blader je iets verder naar pagina 6, dan staat er wel een heel groot profiel, bijna pagina groot, verblind door oranje gevoel, schrijft de krant. Rasbestuurder Fred de Graaf weet heel goed dat voorzitters onpartijdig moeten zijn en toch ligt hij onder vuur, zo begint die analyse. Dus ja, het speelt hier wel, maar um, deze man is wel een bekendheid, dat is wel wat je hoort. Uh, de burgemeester die in 2009 zo'n belangrijke rol speelde toen hier die aanslag was, waar hij het ook al eventjes uh, kort over had, is wel echt een bekende man uit Apeldoorn. En zodoende is het wel zo dat uh, iedereen uh, die ik spreek tot nu toe ermee bezig is, maar het nieuws van de dag, nee, dat is het hier niet. Oké, okay. Marcel Bril was dat vanuit Apeldoorn. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal. De presidentsverkiezingen in Iran. Het is nog onduidelijk wie daar uh, wint, wie er aan kop gaat. Uh, je hebt drie namen die, uh, die ertoe doen. De zeer conservatieve nucleaire onderhandelaar Jalili. Je hebt de conservatieve burgemeester van Teheran, Khali uh, Zij maken de meeste kans, wordt gezegd. Maar er is ook nog een kleine outsider. De enigszins gematigde kandidaat Rouhani. Een verslag hoort u van Sander van Hoorn. morgens al heel vroeg stonden er bij sommige stembureaus rijen, maar toch de meeste mensen die gaan op deze vrije dag smiddag stemmen. Bijvoorbeeld na het vrijdagmiddaggebed, en dat kun je doen in je eigen moskee. Maar heel veel mensen komen traditioneel gezien naar het centrum van Teheran, naar een hele grote overkapping op een plein van de universiteit. En daar zitten echt honderden mannen te bidden. De vrouwen zitten, een ander deel. Gelukkig zijn de dingen die je zonder vertaling ook nog wel redt. Weg met Amerika en dood aan Israël. De stemming zit er goed in op het moment dat de mensen zometeen hier naar buiten lopen en dan in de buurt van de moskee naar een stemlokaal gaan. So, Hoe denkt die van farm? Hoe denkt die van farm? Mr. Jalili, Dr. Saeed Jalili. Nou, de score is hier in elk geval duidelijk. Jalili die uh, wint hier. De extreem conservatieve kandidaat, die uh, onderhandelaar, nucleair onderhandelaar is op dit moment namens Iran. En daarvan wordt wel gezegd dat hij de ideale opvolger is in de ogen van de geestelijke leiders van uh, Iran. En uh, dus niet verwonderlijk dat hier iedereen zegt dat ze op hem gaan stemmen. I cannot say to you. <laughs> Wat super heer is Jan Lily. Dat deze man wel veelzeggend is, die wil het als enige hier niet zeggen. Op wie die stemt. Vanmorgen had ik daar wat meer last van, maar de blik in zijn ogen. Die zegt dat hij op een hele andere kandidaat gaat stemmen. En als ik dan even vrij interpreteer voor deze meneer, dan gaat hij dus op Rouhani stemmen. De kandidaat die in deze moskee wat minder lekker zal liggen. Anders is dat in andere delen van Teheran. De iets lossere, de iets minder conservatieve delen. Wat in elk geval heel erg duidelijk is, ik zal het nog aan iemand vragen, is dat men hier op de conservatief Jalili stemt. You voted already today? Ja, yeah, I voted. But. Is it important for you that you know what's, what's going to be my candidate? Of course. All right. So I'm gonna tell ik one thing: Het is niet important wie de president of Iran Nou ja, dat is nog een hele interessante discussie. Deze meneer zegt. Uh, het maakt eigenlijk niet uit op wie ik heb gestemd. Ik heb op Jalili gestemd, maar het maakt niet uit. Want alle kandidaten zijn goedgekeurd door de geestelijke leider. En dat betekent dat er uiteindelijk niets zal veranderen. And they, they are going to just tell to the enemy of Iran, de United States. That we are going to disappoint you, okay? ...op het gebied van de relatie met Amerika, dat daar niets aan verandert. Deze verkiezingen zijn een waarschuwing tegen de vijanden van Iran. Ik denk dat Mr. Jalili de be beste... Candidate voor Iran. Okay. Jalili. Okay. Maar als ik dan wil weten waarom hij dan überhaupt de moeite neemt om te stemmen als het allemaal niet uitmaakt, dan krijg ik een lachje. Het blijkt hij toch ook gestemd te hebben op Jalili. Het zal niet verbazen. Een verslag hoorde u van Sander van Horen. Amerika heeft besloten de Syrische opstandelingen te bewapenen. Volgens Washington is bewezen dat het Syrische regime chemische wapens gebruikt. En daarom ging parlementair verslaggever Wilco Boom naar de minister van Buitenlandse Zaken Timmermans om een reactie te vragen op die bewering vanuit Amerika. Ik vind uh, dat uh, nu eindelijk, eindelijk de VN-veiligheidsraad uh, de VN de mogelijkheid moet geven om uh, de aantijging ten aanzien van het gebruik van gifgas uh, te onderzoeken. Uh, ik vind dat dat snel moet gebeuren. Ik vind dat er ook snel een VN-onderzoeksteam naar Syrië uh, moet gaan. En het is duidelijk dat als er inderdaad strijdgassen worden gebruikt... Uh, de strijd uh, zal escaleren en dreigt over de grenzen van Syrië heen te gaan. En dat is voor de internationale gemeenschap een heel zorgelijke ontwikkeling. Is het wat u betreft al bewezen, dat gebruik van gifgas? Uh, nou, ik denk dat als uh, onze bondgenoten, zoals de Amerikanen, de Fransen en de Britten... Uh, hierop wijzen en zeggen over bewijzen te beschikken... moeten we dat buitengewoon serieus nemen. Maar... Uh... De kracht van dit argument zal alleen maar sterker worden als er een onafhankelijk VN-onderzoek wordt gedaan. En dat dan ook de, de monsters worden onderzocht onder auspiciën van de Verenigde Naties. Daar is de Verenigde Naties toe geëquipeerd. Daar heeft ook Nederland dankzij de OPCW, de organisatie ter bestrijding van chemische wapens hier in Den Haag. En de LABS die die organisatie ondersteunen ook mogelijkheden toe. Wij stellen die graag ter beschikking zo nodig. Maar het zou wel helpen als de VN de kans zou krijgen dit objectief te onderzoeken. Is het wat u betreft het moment al aangebroken om rebellen te gaan bewapenen? Uh, Nederland is tegen uh, het uh, uh, sturen van wapens naar de regio. En naar onze stellige overtuiging is er aan heel veel gebrek in Syrië, maar niet aan wapens. En zien we ook niet dat het sturen van nog meer wapens de situatie zou helpen. Nou, en dat blijft ook zo uh, nu het bewijs geleverd lijkt te zijn dat dat gifgas is gebruikt? Dat blijft zo. We horen de minister van buitenlandse zaken, dus Frans Timmermans. Dan gaan we naar de verkeersinformatie, John Sohoka. Een normale spits, 72 kilometer in totaal. De meeste staan rond Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Um, wel erg druk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar staat tussen Os Oost en Klopend Ewijk 12 kilometer. En dat komt door een uitgebrande auto. Op de A59 Os richting Zierikzee staat bij Klopend Hoijpolder 5 kilometer. En op de N15 aan de zuidkant van Rotterdam, richting Rotterdam, is het erg druk. Daar er staat tussen Rozenburg en rotterdam scharloos 14 kilometer. Het is uh, vrijdagmiddag, Twittertijd voor Luc Ikink. Heb je het gezien? Hey. Dat is schattig. In zo in Arnhem is een gorilla bevallen van een tweeling. En het haalt op Twitter de vader- en moedergevoelens naar boven. Burgerso ook zelf kwam als eerste met het nieuws via Twitter. 1 à 2 keer per 10 jaar wordt er een tweeling gorilla geboren in de dierentuin. En gisteren was dat unieke moment bij ons, schrijven ze. Met een foto erbij van twee echt ontzettend lelijke beesten. Maar wel heel erg klein, dus ja, schattig hè. Uh, Corine van Dijk, die twittert dat het is alsof we allemaal oom en tante zijn geworden. Kees Westerduin twittert iets opmerkelijks. De Tweelingendag is dit jaar gehouden in Burgers zo, en nu is er een gorilla-tweeling geboren. Is dat dan besmettelijk? En Esther Verhouten tweet wat heel veel mensen doen, namelijk felicitaties. Ze zegt gefeliciteerd met de mooie kindjes. Nee. Mooi koning en de koningin zijn bezig met een provincietour en leiders-tour. ging vandaag door Friesland en Noord-Holland. Wijkagent Sander Witbaat heeft de leukste baan vandaag. Hij zet het volgende op zijn Twitter. Laatste voorbereidingen van de Koningstoer in Hoorn worden momenteel genomen. En zelf mag ik dienst doen als horeca-coördinator in het centrum. Proost, Sander. En sowieso was het in Hoorn genieten. Er was daar namelijk een spectaculaire show samengesteld. Een voorstelling van exact vijf minuten doen... die de allure heeft van de opening van een Olympische Spelen... waarbij dingen gebeuren met bordjes en andere dingen. Ja, Hoorn heeft... Heel goed gekeken naar Londen. Ja, ja, ja, in Londen gebeurde ook allemaal dingen met bordjes en zo. En het had ook succes, want Daan Lammers zegt op zijn Twitter... Het is Hoorn maar mooi gelukt om het paar zes minuten langer in Hoorn te houden dan gepland. reis ging door naar Zaanstad. Daar had Lisa van Tongeren wat kritiekpuntjes. Het stonk daar namelijk een beetje. Volgens Lisa is dit nou uitgerekend niet de dag om aan het riool te gaan werken. En Anne Kruijzer volgt het paar dan in Enkhuizen, eh, Enkhuizen en die tweet... Willem-Alexander klapt in zijn handen en roept naar het publiek... Applausje voor jezelf. Kortom, die weet ook van gekkigheid niet meer wat hij allemaal moet doen. En Luzella, er is heel goed nieuws, want Royston Drenthe heeft een nieuwe club. Een van mijn lievelingsvoetballers nee. op het internet is dat. Ja ja, ja, ja, En dus een nieuwe kapper? De, nou, dat is de vraag inderdaad. Enorm veel followers heeft hij op zijn kiek account Filmpjes website is dat. Hij speelt dus in Vladikavkaz. Dat ligt in Noord-Ossetië en gaat nu naar Reading. Een Engelse club uit de tweede competitie. Maar goed, alles is beter dan Vladikavkaz natuurlijk. En de redding van Royston Drenthe, zo noemt Ramon Min het op zijn Twitter. En Veel Engelse twitteraars merken op dat Reading wel erg dicht in de buurt ligt... van het nachtleven van Londen. Jordy Beeksma vindt op zijn Twitter dat de kan. ...carrière van Royston Drenthe wel in de lift zit. Later de les zei, twittert hij... ...goede carrièreplanning is van cruciaal belang... ...en dat is volgens hem een tip aan het jonge talent van Ginkel. Erik van den Berg die vraagt zich dus af... ...wat eigenlijk iedereen zich afvraagt... ...en jij dus net ook. Heeft Royston Drenthe al een kapper gevonden in Reading? In Vladi Kafkas kon hij die namelijk niet vinden... ...en daar maakte hij een filmpje over. toch? You know? Normaal om de drie, vier dagen... You know, ...ga ik lekker naar de kapper. Fresh, x, dit, dat, toch? You know? Maar ik zit in een stad waar ik gewoon geen niggerkapper kan vinden. Je hoe vind je dat? Je toch, als er iemand weet... En voor de vladdy kafka's een nigger te vinden is... alletje je nigger, man. laat me wat doen met die wierie, maar... Barba, papa, zet en zo. Je die dingen? Hou op, man. Ja, gezocht dus in Reading een kapper voor Royston en Barba, papa, kennelijk. Als je die vindt, laat het even weten via Edwin. Maar kan die man nog voetballen? ik hem zo hoor. Tweede competitie, hè? gaat om doel in Reading. Uh, Lucky King, dank. Yes. Zo het uh, weer voorkomend weekend. Eerst Malé. Build to last. Zomersplaatje plaatje Marco Verhoef. Ja. Luidt dat een uh, zomers weekend in? Nou, dat wil Niet ik overdrijven? Ook, nee, we moeten niet direct overdrijven. Ik zal niet zeggen dat het slecht wordt. Ik zal ook niet zeggen dat het uh, goed wordt. En het zijn allebei subjectieve begrippen, dus eigenlijk weten we nog niks. Nou, vertel, wat voor weer <laughs> wordt het? Um, nou, uh, wisselend. Ik denk dat we zondag als de beste dag moeten gaan uh, bestempelen. Dan ligt de temperatuur net een fractie hoger dan zaterdag. Er staat er wat minder wind, is het droog en schijnt de zon geregeld. Dat wil niet zeggen dat we zaterdag de zon niet zien. Want de dag begint met zonnige momenten in het noordoosten. Uh, dan trekt er van het zuidwesten uit een uh, gebied met buien over, maar dat gaat in de loop van de dag het land alweer verlaten en daarachter breekt de zon dan weer door, wordt het weer droog en gaat de zon ook wel weer schijnen maar zaterdag staat er wel een stevige wind en vooral nadat die buien gepasseerd zijn zal de wind verder aan gaan trekken en wordt dan bij zeekrachtig windkracht 6. Zondag hebben we daar geen last van, heel misschien in de vroege ochtend nog een buitje, maar daarna is het op de meeste plaatsen droog, de zon gaat schijnen het wordt dan 17 tot 22 graden en de wind neemt af. En als we even over het weekend heen kijken, er was nog wat onzekerheid of het volgende week echt warm gaat worden, boven de 20 richting de 30. Is daar inmiddels al iets meer over te zeggen? Nou, eigenlijk niet. Uh, gisteren hadden we een onzekerheid zo tussen de 16 en uh, 29 graden. Nou, die is eigenlijk alleen maar groter geworden. Uh, die ondergrens is bijna onveranderd, de graad of 15. En het kan ook zo inderdaad uh, een keertje 30 of 31 graden maar worden. Maar wacht even, hoe kan dat, dat dat we dat nu niet weten... en dat er dan zo'n groot verschil tussen ja. zit? Nou, het komt, de warmte komt uit het zuiden. En uh, de vraag is nog, wordt die uh, Duitsland ingeblazen uh, of komt die ook nog... Nog enigszins over ons land. Kijk, voor Londen ben ik vrij zeker. Daar is het gewoon uh, 20 graden of net iets minder. En voor Berlijn ben ik ook vrij zeker. Daar is het 30 graden en hartstikke warm. En wij zitten er precies tussenin. Oké, okay, zeg nou, maar. Goed, dankjewel. Weet we in ieder geval hoe het uh, in Engeland en Duitsland wordt. Marco, hoe vast dat? Uren voor de officiële opening is het Oerol Festival op Terschelling eigenlijk al in volle gang met een echte voorstelling. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van het evenement. Jeroen Wielaert, uh, die was er ook bij, Home Sweet Home van Via Berlin. Met z'n allen naar Home Sweet Home in het Nolkenbos, ja. al lekker vroeg, voor de officiële opening van Oerol. Ja. Ja. En we zijn hier al twee weken, dus uh, vandaar dat uh, het kan niet vroeg genoeg kan beginnen. Ja. Ja. Ja. Dit is gewoon nog even een toetje extra. Of een voorafje extra, moet ik zeggen. Een amuse. Ah! Ah! Het is helemaal niet zo gelukkig thuiskomen uit de oorlog in Home Sweet Home. Dag slagmolen. Nee, dat klopt. Wat gebeurt er tussen die twee? Nou, ze zijn heel blij om elkaar weer te zien. En vanaf dan komt alles wat er de jaren daarvoor is gebeurd... langzaam en onverwacht op willekeurige momenten naar boven. Thuis is zij inmiddels ook veel te zelfstandig geworden. Ja. Ik dacht, we moeten de boel eens goed doorluchten. Ja, ja. Ah. Doorluchten, ja. De derde voorstelling in vier jaar op Oerol... opnieuw met veel oorlogsdreiging erin. Ja, Dat houdt je erg bezig, hè? Ja, dat vinden wij wel een lekker thema. <laughs> ja. ja, omdat het zo alles op scherp zet tussen mensen. Dat niks meer, niks is willekeurig en niks is zomaar. Achter alles kan een dreiging zitten. Of alles heeft iets te maken met wat er gebeurd is. Of wat je niet meer wil weten. Of waar je bang voor bent, dat nog gaat komen. En we proberen wel steeds een nieuwe plek en een nieuwe situatie. En nieuwe verhalen te vinden. En dat dan weer universeel te maken. Maar het is nog wel een thema wat, nog, wat ons nog steeds roert. Ria Marks, regisseur. De locatie is opnieuw zeer uitdagend. En met een dag extra hebben jullie veel meer spelplezier. Ja, dat er vandaag twee voorstellingen konden spelen voor publiek. Try-outs noemen we ze nog, maar het zijn echt voorstellingen. Morgen hebben we de première. Dus dat is, dat is heel gunstig. Dat is heel fijn. Dus uh, nog niet geopend. Wel al begonnen met deze voorstelling. Home Sweet Home. Jeroen Wilaart is daar. Gaat later ook nog over Pinkpop hebben. Dat is wel officieel begonnen. Vanmiddag om drie uur. Giel Belen zal na zessen wat vertellen over Pinkpop 2013. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we terug en hopen wij te spreken met Robert Maaskant. Die gaat trainer worden in Wit-Rusland. Vanavond BNN Today. Voor jou is de Londen wel vanaf over tien jaar. Ja, dan is de Londen wat mij betreft vanaf. Vanavond. vanavond om half negen op Radio 1. Ik verdien eerlijk gezegd een heel goed salaris. Oh ja? Wanneer ze het wel lekker in de slappe was? Ja. Ja, ja, je verdient veel geld. En het is ook nog een heel goed salaris. Ja, ja, ja. Luister en kijk mee op radio1.nl. De salaris is heel hoog. Ja, Mark, <laughs> jij hebt heel veel geld op de bank. Daar kan ik heel goed van leven. Oh my ik Radio 1, heel erg rijk. Het nieuws ja. van alle kanten. Leuk voor je. <laughs>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 Zo heeft de ondernemer de ruimte om te bouwen aan zijn onderneming. Samen sterken, dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. De volgende boodschap of informatie over economy servers voor oudere volkswagens. Zoals vaste lage onderhoudsprijzen en 20% korting op reparaties. Waarmee u flink wat voordeel krijgt bij uw volkswagen dealer. Met economy servers voor oudere volkswagens profiteert u dus van vaste lage onderhoudsprijzen en 20% korting op reparaties. Daarmee krijgt u flink wat voordeel bij uw volkswagen dealer. Vooraf weten wat je kunt verwachten met Volkswagen Service. Kijk op Volkswagen.nl.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 Kijk op pro railnl Bovendien bevat de volgende boodschap informatie over economy servers, zoals gratis APK, twee jaar garantie op reparaties en gratis pechhulp in Europa. Met economy servers wordt uw Volkswagen dus bovendien gratis APK gekeurd, krijgt u twee jaar garantie op reparaties en gratis pechhulp in Europa.